Met het, NOS -journaal. het kabinet hoopt dat er een volkenrechtelijk mandaat komt voor militaire ingrijpen in Syrië. Dat zei minister Timmermans in het Kamerdebat over de Nederlandse steun aan de militaire missie tegen de terreurgroep Islamitische Staat. Timmermans zei dat er een volkenrechtelijk mandaat moet zijn om in te grijpen in Syrië. Al hoeft dat volgens hem niet altijd te betekenen dat er een resolutie komt van de VN-veiligheidsraad. Het kabinet zet voorlopig alleen Nederlandse F-16's in boven Irak. De meerderheid van de Kamer steunt dat.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 De helft van alle zorgaanbieders heeft de contracten met de gemeente nog niet rond, zegt brancheorganisatie Axis. De afspraken gaan op 1 januari in. Deadline voor de contracten was twee dagen geleden. Eerder had de gemeente al aan staatssecretaris Van Rijn laten weten dat er een derde van de gemeenten niet op tijd zou zijn. Actis zoekt nog uit welke gemeenten hun zaakjes niet op tijd op orde hebben. zodat dat aan de staatssecretaris kan worden doorgegeven. De brancheorganisatie zegt dat bijna alle zorgaanbieders ervan uitgaan dat er mensen zijn. die na 1 januari niet meer de zorg krijgen die ze nu wel ontvangen. De Amerikanen wie Ebola is vastgesteld, heeft direct of indirect contact gehad met 80 mensen. Ze worden nu allemaal aan de gaten gehouden, zeggen de gezondheidsautoriteiten in de VS. De ziekte werd dinsdag vastgesteld bij de Amerikaan die in Liberia is geweest. Geen van de 80 mensen heeft klachten en niemand is in quarantaine geplaatst. Het weer in het noordwesten van het land af en toe zon. Landinwaarts valt plaatselijk een bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en er blijft dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij knooppunt Eemnes 2 kilometer, verderop bij Eembrugge nog eens 2... Op de A2 utrecht Bos bij de afwitkerkdril 3 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. A13 Den Haag Rotterdam bij de afwitberkonderrode reis 3. En 15A15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 2. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij het knopen ter Bregseplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu de muziekboulevard. Na twee uur lekkere en nostalgische muziek met Bart van der Meer... krijgt u in de volgende twee uur... regionieuws met berichten en informatie uit de gemeente rondom Zandvoort... en rondom de klok van half zes het weer voor het komend weekend... Maar vooral lekkere muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar.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 affair and we'll never luisteraars. Vandaag ben ik begonnen met mijn vaste groepje The Beatles met Words of Love. Woorden van liefde. Dat zouden we eigenlijk allemaal meer moeten doen. Gevolgd door Royals van Lorde, Een liedje die de beachpopzingers horen zullen brengen op Korendag aanstaande zaterdag. Omdat het aanstaande zaterdag Korendag in Zandvoort is. Heb ik twee gasten in de studio die er alles over kunnen vertellen. Het zijn Mario van der Linden en Marijke van Wonderen. Van het popcoor The Beach Pop Singers. We hebben afgesproken dat we elkaar bij de voornamen zullen noemen. Marijke en Mario. Welkom in de studio. Allereerst wil ik een, het een en ander weten over jullie popkoor. Jullie eigen popkoor, de, de Beatspopzingers. Kunnen jullie ons vertellen hoe lang het koor inmiddels bestaat? Uh, het koor bestaat inmiddels tien jaar. Tien jaar? Ja. En, en hoe is het gekomen dat je het popkoor opgericht is? Heb je daar een speciale reden voor gehad? Nou, We zijn ooit begonnen. Wij zijn uh, aangesloten bij de uh, protestantse kerk. En uh, we waren bezig om jongeren naar de kerk te trekken. Nou, dat uh, ging niet lukken. We hebben van alles geprobeerd. En op die avond kwam niemand. En toen op een gegeven moment uh, had ik uh, een nichtje wat in een uh, vrij groot koor zong. En daar waren we een uh, avond geweest. Uh, en toen zei ik van nou, het is misschien wel heel leuk om een opkoor te beginnen. Dus dat uh, zijn we gestart. En de eerste avond kwamen er al meteen uh, heel veel mensen op af. En dat is in de weken daarna weer een beetje afgezakt. Maar uh, nou, zo is het uh, eigenlijk begonnen. Ja, ja. Maar Mario, uit hoeveel leden bestaat het koor inmiddels? Uh, 38. 38. En ja. is dat een beetje gemaleerd mannen en vrouwen? Is, of, ja. Hoe ze, ja. Klopt ja. dat een beetje? Ja, klopt. Ja. En jullie hebben vierstemmig? Zingen jullie ook vierstemmig? Ja, klopt ook. Soms wel ja. vijf. Vijf? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. En, en uh, de muziek, is dat live muziek of is dat met banden? of, of... Nee, we hebben een combo, we hebben een, uh, een pianista... we hebben een drummer en we hebben een uh, gitarist. Een gitarist, dus ja. dat is uh, heerlijke muziek erbij ja. eigenlijk. Goed ja. zo. En, en wie bepaalt het repertoire wat jullie gaan zingen? Uh, we hebben een muziekcommissie en die uh, bepalen wat wij zingen. We die... mogen natuurlijk uh, zelf wel inbreng ja. doen, maar in principe... De muziekcommissie die ze, zoekt dat uit. Die bepaalt eigenlijk wat er gezongen gaat ja. worden. Ja. Het wordt niet in de groep gegooid van uh, nee. we zullen dat erover stemmen, dat doen jullie niet. Nee. Je kan wel een, een liedje inbrengen van ik zou graag Ja, dat die. is geen probleem. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Okay. Uh, even het volgende. Ik heb gehoord dat jouw schoonzoon uh, Arno dat is, uh, de dirigent bij jullie ja. En Geeft dat geen spanningen? Nee, ik, ik kan me voorstellen dat het wel eens een keertje spanningen geeft. Van... Nee, Totaal niet. Nooit. Helemaal niet? Nee, ik kan erg goed opschieten met mijn schoonzoon. En, uh, het is allemaal familie. Mijn, uh, mijn man zingt in het koor. Oh. Mijn dochter zingt in oh. het koor. Uh, mijn kleinzoon die helpt uh, op de korendag. Ja, dus, uh, dus het is eigenlijk een beetje een familiebedrijf. Ja, ja, ja. ja, ja. nou, het hele koor bestaat best wel uit, uit veel familie. stelletjes. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, want Mario, de man, die, uh, die zit in het koor. Ja, ja. En haar de dochter de die helpt op de korendag. Er hebben wel meer mensen die uh, ja. met man en vrouw... Posturen. Nou, hartstig, dat is wel leuk dan, denk ja. ik. ja. ja. Ja. En de vraag is, treden jullie veel op? Ja, regelmatig. Regelma ja. Wat is regelmatig? Uh, nou, zes uh, tot acht keer uh, per jaar. nou. Wow. Ja. En, en waar kerk, is dat? Is kerk. dat iets specifieks? In de kerk? Of? In de kerk, uh, bij de... Uh, ja, overal zo'n beetje. Ja, in ja, het dorp. in het dorp. We zijn ja, nu gevraagd het strand. bij een modusje op het strand. Ja. ja, het is eigenlijk heel verschil. Ja, ja, ja. En, en hoeveel keer in de week repeteren jullie? Eén keer in de week. En waar? In het jeugdhuis achter de protestantse kerk. Achter, en, en wanneer is dat precies? Op vrijdagavond. Op vrijdagavond. Van Om acht uur. Om acht uur tot tien uur <laughs> tot of zo? Ja. Tot tien uur. Ja. Ja. Met een pauze erin? Met of... een pauze. Nou, gezellig. Ja, <laughs> en de vraag is even. Jullie koor, kunnen jullie hier nog zangers en zangeressen gebruiken? Ja. We kunnen heel veel uh, bassen gebruiken. Want, uh, bassen ja, gebruiken. Ja, Meld je, dan, je aan. Ja. Ja. En, en, en is, is het nog leeftijd gebonden ook? Nee, nee hoor, van 0 uh, tot... Nou, dat is niet waar. Nee. Nee. Van 0 tot, nee, tot jonge. Jongen. Nee, uh, we hebben wel een leeftijdsgrens van uh, vanaf 16 jaar. Vanaf 16 jaar. Ja. Ja. En, en, en dan en, maakt het verder niet meer uit. Dat Al maakt niet ben je uit. 100, je maakt niet maar, uit. Als, als je maar een, een beetje erg uh, gezellig natuurlijk. Precies. Nou, Voordat we straks even gaan praten over jullie Korendag. En ga ik er heel toepasselijk een lied voor jullie draaien, die jullie waarschijnlijk ook gaan zingen op jullie koordendag. Yeah. You know. right. Geweldig, vooral die lage stem, dat vind ik altijd het mooiste. Nee, prachtig. Uh, ik heb een vraagje. Waarom hebben jullie eigenlijk de korendag georganiseerd? Um, jaren geleden, uh, negen jaar geleden dan denk ik, want dit is het achtste jaar dat we de korendag organiseren. Uh, negen jaar geleden waren wij in Paradiso in Amsterdam. En uh, ons koor was nog vrij klein. En, uh, nou, wij stonden in een kleine zaal, en uh, dat was heel erg klein. En dat vonden we dus helemaal niet leuk. En toen uh, gingen we naderhand met een heel stel mensen uit eten. En uh, toen zei ik van, zou het niet leuk zijn als wij in Zandvoort ook eens een korendag organiseren? Nou, en dat zei ik tegen Rob en later Mario. En die waren meteen enthousiast. Dus, uh, dus was, zo, was, zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Ja. <laughs> <laughs> en, en het korendag in, in Zandvoort, waar wordt dat precies gehouden? En, en in welke tijden moeten we denken? Wanneer begint het? Wanneer is het afgelopen? In de Protestantse Kerk. Ja. Uh, dat is eigenlijk, het adres is poststraat 1. Maar het is op het kerkplein. En we beginnen om half elf. En we eindigen s'avonds om tien uur. Ja, ik heb gehoord dat het, het avond om tien uur, dat wordt spetterend, heb ik begrepen. Nou, dat is om half tien zo'n beetje. Om half tien. Tenminste, dat hopen we. Dan zijn ja. we niet uitgelopen. <laughs> en het gaat ieder jaar goed. Ja. Maar we hebben dit, dit jaar wel een groot uh, afsluitprogramma. Omdat uh, er een aantal dingen gebeuren. Uh, maar in principe sluiten wij om half tien af. Ja, zeg maar. ja, ja, ja. En uh, hoeveel koren doen er precies aan mee? 21. 22? 21. 21. Ja, er is helaas één koor afgevallen. Oh, dat is jammer. Maar die tijd uh, die vullen we op met uh, de veiling. Want we hebben tussendoor ook een, uh, een aantal veilingen... van ja. uh, objecten die, uh, door, die door koorleden gemaakt zijn. En familie en mensen die uh, ook... Ja, Iedereen die ons er een warm hart toedraagt. En ook de dieren. Want het is natuurlijk Dierendag. Ja. En uh, die veiling organiseren we om uh, geld op te halen voor het dierenarts hier in Zandvoort. Ja. En, en wanneer is dat precies, die veiling de tijd? Uh, dat is tussendoor. Ja. De objecten hangen in de kerk of staan in de kerk. Ja. En dan, ja, dan kan je eigenlijk ook zeggen: van ik wil wel graag dat deze geveild wordt. Ja. Sommige mensen moeten alweer weg, hè, natuurlijk. Want de koren moeten naar de, de, de Alkmaar weer toe of wat dan ook. En uh, om kwart over zes... Nee, dat zeg ik niet goed. Uh, om kwart voor zeven komt dan een grotere veiling... ook met wat grotere stukken. En dat is de tijd die we dan opvullen met het, uh, ja. wat het koord ja. die kwam. 21 koren dat is, dat is een aardig een hoeveelheid zangers en zangeressen komen 800 mensen zo'n beetje, beetje naar Zandvoort. Ja. Ja. Dat vergt natuurlijk heel veel, in, heel veel organisatie. Ja. En het kost waarschijnlijk ook heel veel tijd van jullie om dat te organiseren. Kunnen jullie vertellen hoe dat ongeveer in het werk gaat? Wanneer beginnen jullie? Wanneer gaan jullie zeggen, nou we gaan het organiseren. Wat gaan we doen en hoe laat beginnen we? En... Nou, we, beginnen we zaten eigenlijk... net eigenlijk alweer te bedenken ja, ja. wat we volgens mij ja. kunnen ja. doen. Ja. We beginnen met, eigenlijk alweer met de voor de korendag. En uh, daarna gaan we dan weer bij elkaar zitten en dan gaan de korendag bespreken. Want we hebben altijd voor onszelf ook verbeterpuntjes. Ja. En ja, dan moet de subsidie natuurlijk aangevraagd worden. Dus daar begint het ook al mee. En, ja, en dan gaan we, we eigenlijk elke maand vergaderen we om... We beginnen eigenlijk meteen na de korendag ja, alweer. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja. En benaderen jullie de koren zelf of moeten die inschrijven? Hoe, hoe gaat dat? Uh, de koren die krijgen allemaal een mail... Uh, alle koren in Nederland, zo'n beetje. Die krijgen een mail. En uh, nou ja, dan kunnen ze verder uh, zelf inschrijven. Ja, jullie hebben natuurlijk meer inschrijvingen dan dat er op kunnen ja. treden. Hoe doen jullie dat precies? Wordt er geloten? Een, een ja, hoge hoed? We hebben hoed inderdaad ofzo, een hoge hoed. Ja. Ja. Ja. We gaan één uh, avond uh, gaan we bij elkaar zitten. Meestal begin april. En dan is het uh, alles in de hoge hoed. Zo'n 65 koren hadden we dit jaar. Die gaan in de hoge hoed. Ja. En dan uh, gaan we loten. Oh. Ja. Heel leuk. Even dit... weer een kleine onderbreking. Ja, oh, er... Ja, sorry, ik wil zeggen dat de inschrijving uh, dit jaar ook al uh, online is. Dus, dus we kunnen al inschrijven. Ja, nou. En we hebben al aanmeldingen. Goed, we <laughs> zullen door... ik zal het doorgeven aan mijn koor. Ja. <laughs> we gaan uh, even onderbreken voor een klein riet. En dan gaan we weer luisteren naar een uh, liedje wat jullie ten zullen brengen. Almost, Almost West Virginia A rich man Dat was John Denver met Country Road. Uh, ik heb even een vraagje. Jullie starten met dit liedje, heb ik begrepen. Ja, en wat? waarom starten jullie met dit liedje? Nou, verleden jaar was het uh, thema was uh, western. Ja, oh, ja country, country and western. And western. Ja. en western. Uh, en we hebben met uh, een ander koor samen dit liedje als laatste gezongen. Dus als afsluiter. En wij doen altijd, dan het volgende jaar starten we met het liedje waar we mee afgesloten zijn. Ja, ja logisch. Ja. Ja. <laughs> ik wil vragen over de financiën. Hoe, hoe financieren jullie? Want het kost geld. Hebben jullie sponsors? <laughs> uh, hebben jullie eigen bijdragen? Of... Ja, dat is mijn uh, pakje. Ja. Oh. Zij is uh, ah, Dan heb ik de goede hier. <laughs> nou, we beginnen eigenlijk met de subsidie. Dus uh, we zijn nog steeds dankbaar dat we dat krijgen. En uh, verder uh, krijgen we ook een kleine bijdrage van de koren. Dus per, per koor leert het alles een kleine, klein bedragje. En verder hebben we de sponsoring van uh, heel veel adverteerders. We elk jaar gaan we op pad om dat te vragen. En ze doen bijna... Allemaal weer mee. Ja, dat zijn sponsors uit Zandvoort, neem ik aan. Ja, hè? ja heel veel ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat kunnen we merken aan week bij de Chanticoor ook. Dat, dat hebben ook heel veel sponsors. Hè? Want er ja, heel dat veel sponsors neem ik aan. Ja, ja, ja. Ja. En, en, en dan heb ik nog even vragen over het thema. Dit jaar is het kiezen van het thema natuurlijk niet zo moeilijk. 4 oktober, nee. de vierde dag. Ja. Maar hoe bepalen jullie een thema? Want jullie hebben elk jaar een thema. Hoe bepalen jullie dat? Ja, dat komt gewoon op. Ja, dat ontstaat. Ja. Het, het, we hadden, vorig jaar hadden we hadden we een thema. Ja. En toen was Marijke met vakantie geweest. En uh, toen zei hij, op de een of andere manier hadden we zoiets van uh, met dat country-investering. Zij was er tegengekomen, ik was ja. er ergens tegengekomen. Dus bij de volgende vergadering hadden we zoiets zullen we toch maar country-investering doen. Ja. Zo, zo, ja, zo ontstaat dat dan. En, en wat was het daarvoor? voor de vraag, mag uh, daarvoor was het de Sixties. Toen hadden we de kerk uh, ja, uh, ja. gekraakt. Dat is ook heel erg leuk. Wat ik al begrepen heb. Jullie hebben een veiling. En, en dat gaat naar een heel goed doel. Hè. Dan gaat daar een... Uh, het gaat dat geloof ik ja, goederen, een, ja, ja. Ja, en, en, en verwachten jullie veel geld op te halen? Want dat kan je ja. denk ik wel bepalen. Hebben jullie elk jaar een... Uh, een, een veiling? Of nee, dat niet? het is voor het eerst dat we dat doen. Dus, je hebt geen idee wat het probleem wat het is? Nee, nee we hopen gewoon heel veel natuurlijk. Maar uh, ja. ja, we zijn met alles blij. Met de dieren-asiel zei al, we zijn blij met iedere ja, cent die er binnenkomt. Je, ja, dus uh, ja, ja. ja, het zou leuk ja, zijn als ja. het uh, flink uh, wat is. Maar, ja. we wachten maar er zijn heel af. veel mooie objecten die gemaakt ja. worden. En ook uh, door, door professionele schilders ja. gemaakt. Maar ook door... Uh, ja. Nieuw Unicum, mogen we melden. Unicum ook, ja. Goed zo. En dan heb ik nog eventjes de, wil ik jullie heel veel succes wensen zaterdag. Heel veel plezier. Dat, dat gaat zeker jullie, lukken. Uh, Dat denk ik ook wel, als ik het zo begrepen heb. Ja. Mag ik nog heel even melden. Ja, we hebben zeggen. in de tuin van de kerk... daar doen we ook altijd van alles. We hebben daar dit jaar een dierentuin ingericht. Er staat een koffiekraam met koffie... en heerlijk eigen gemaakte appeltaart. Die je kan kopen. Zelf gemaakt of niet? Mijn ja. dochter bakt dertien uh, appeltaarten. Zo. Ja. <laughs> en uh, er is ook een uitgangscollector, want nou, het kost een hele hoop geld. Dus, uh, Dat bedoelde ik net. Ja, ja. precies. Ja, Wel dus, ik. Uh, ja, dierenasiel staat er ook. Want, uh, ja, en je hebt ook vond... een stand. Ja, ja nou. En twee hele grote olifanten beschikbaar gesteld door Casablanca. Dus. Een echte? Ja. Nee, nee. Oh, niet. Nee, nee, is nog nee, dat is niet anders. Nee, dat is niet anders. Nou, ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier aanstaande zaterdag. Ja, dankjewel. Ik zelf mag om kwart voor zes even bij jullie, Ja, we zijn heel uh, benieuwd. Ja, wij ook ja. eigenlijk. <laughs> <laughs> en als afsluiting uh, nogmaals iets uit jullie repertoire... Fox on the Run van The ja. Suite. En uh, dan gaan we, uh, gevolgd door Mr. Blue Sky, dat gaan wij zingen. Oh, dat is dus, leuk. En ja. ik zou zeggen, tot aanstaande zaterdag. Ja, en nogmaals goed. bedankt. En graag, graag gedaan. En tot ja. zaterdag. Oké, okay. okay. dag. dag. dag. Villa Kakelbond. Zoals de titel doet vermoeden, gaat deze expositie om een bonte verzameling van kunstwerken. In Villa Kakelbond van Pippi Lankaus kan van alles. De sfeer willen wij maken met hele gevarieerde kunst. De bezoeker moet het gevoel krijgen: ik weet niet meer waar ik moet kijken, wat hangt en staat er een mooie kunst. Wij zijn trots om u te mogen presenteren: kunst van creatieve bewoners van het Zorgcentrum, Zandstroom, Nieuw-Unicum en Studio 11. Maar ook kunst van bewoners uit Zandvoort en vrijwilligers van het museum. Marianne Rebel doet mee met al haar leerlingen in de Blauwe Zaal. Ellie Kuil zal met haar leerlingen een aantal glasvoorwerpen tonen. Enkele kunstenaars van BKZ, beeldende kunstenaars Zandvoort... zullen hun laatste nieuwe kunstwerken laten zien in het museum. BKZ heeft het museum gekozen als vaste punt... tijdens het inmiddels beroemde geworden Kunstkracht 12. Wethouder Cultuur, Gert-Jan Bluis... zal de opening verrichten op 3 oktober om 4 uur middags. U bent van harte welkom bij deze bijzondere opening... en laat u verrassen door de Zandvoortse kunstmakers. Meer informatie... Zandvoorts Museum, Zwaluwestraat 1. De prijs per persoon is 2,25 22, en de kind tot 18 jaar is gratis. Het college van Zandvoort neemt besluiten over het oneigenlijk gebruik van het tuinhuis wethouder Cohen. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er een einde moet komen aan het gebruik van een huisje in de tuin van wethouder Cohen dat gebruikt wordt als schoonheidssalon door dienstdochter. Het gebruik is volgens het college in strijd met het bestemmingsplan. Wethouder Cohen is binnen het college verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ordening waaronder ook de bestemmingplannen vallen.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 Ja, deze verzoekplaat is aangevraagd door Marco Jacobs uit Hoofddorp. En hij vindt dat deze plaat echt slaat op alle moeilijkheden en ellende die wij in de wereld hebben. on forward. begrijpen en krijgen er wel eens tussenuit maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keert zonder vraag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 So I only met you just a couple of days ago And oh my love for you is no more room to grow Genie, come me My dream come true